Uur. Renate Kok met het nos Journaal. Het motief van de hoofdverdachte van de aanslag in een tram in Utrecht vanochtend is nog onduidelijk. Bij het schietincident werden drie mensen gedood. Er zijn vijf gewonden, van wie drie er slecht aan toe zijn. In eerste instantie werd uitgegaan van een terroristisch gemotiveerde aanslag, maar volgens getuigen had de dader het gemunt op een vrouw in de tram. De 37-jarige Turkse Nederlander heeft de afgelopen jaren voor een reeks misdrijven voor de rechter gestaan. Op dit moment loopt er een verkrachtingszaak tegen hem. Premier Rutte zei op een persconferentie dat er nog veel vragen en geruchten zijn. Ook sluit hij niet uit dat er meer daders waren. Er is een tweede verdachte opgepakt, maar onduidelijk is waarvoor. De brexit-overeenkomst van premier May met de Europese Unie... kan niet ongewijzigd nog een keer in stemming worden gebracht in het lagerhuis. De voorzitter van het lagerhuis, Berko, zegt dat het alleen kan... als de overeenkomst op belangrijke punten is gewijzigd. De brexit-deal van premier May werd al twee keer eerder weggestemd. Ze wil het lagerhuis er donderdag opnieuw over laten stemmen... maar dat is volgens Burko tegen alle regels van het lagerhuis. Het dodental van de orkaan Idai in Mozambique... kan mogelijk oplopen naar duizend. President Niussi heeft gezegd dat het land zich daarop moet voorbereiden. De orkaan trok onder meer over de havenstad Bayra... met meer dan een half miljoen inwoners. Verder zijn er hele dorpen weggevaagd... en zijn er op grote schaal overstromingen geweest. Voetbaltrainer Mitchell van der Gaag is opgestapt bij NAC Breda. Volgens BN De Stem kan hij het niet langer opbrengen... om trainer te zijn van de hekkensluiter van de eredivisie. Zaterdag verloor NAC nog in eigen huis met 4-0 van FC Utrecht. Onder leiding van van der Gaag won NAC dit seizoen slechts vier keer. Het weer brede opklaringen. minimumtemperaturen lopen uit 1 van 3 graden aan zee... en min 2 landinwaarts. Morgen overdag eerst zon, later stapelwolken... en vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan een graad of 11. En vanaf woensdag wordt het dan wat zachter en droger. Dit was het NOS-journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Is zin in zfm, ZFM. Met nu dus app en vloed. To make clear to whoever ever what it's like when you're shattered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 I'm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 sunset summer Be who you wanna be, right?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 For you I've learned to lose It's better sometimes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 Van ZFM. GF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 So many doubts